Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisbazen in Utrecht misdragen zich meer en meer, zegt de Telegraaf. Mijn klachtencommissie zijn vorig jaar 715 meldingen gedaan, meer dan ooit. Huurders klagen over te hoge huur, huisuitzettingen of zelfs stalking. Er waren ook 94 meldingen over intimidatie en bedreiging, 25 meer dan een jaar eerder. Het is niet hallo, maar dag Jumbo voor Max Verstappen. De supermarkt stopt na dit seizoen geen geld meer in de Formule 1-coureur en de Grand Prix in Zandvoort. Vooral daar doet het nieuws pijn, vertelt verslaggever Louis Dekker. Want waar Verstappen echt kan kiezen wie hem wil sponsoren en echt hele grote merken aan zich binden nu, is Zandvoort natuurlijk een ander verhaal. Grote Nederlandse bedrijven hebben zich verbonden aan de Dutch Grand Prix, aan de Grand Prix van Nederland. En Jumbo is met name verantwoordelijk voor het opleven van de vrijdag. Ja, want op die dag zijn er alleen maar trainingen op het circuit... en dan is het lastig om publiek te trekken. Jumbo wist juist wel veel mensen die kant op te krijgen... door een soort fandagen te organiseren. En de laatste tijd is het geen gezellige boel op Den Haag Centraal. ProRail en de NS zeggen tegen de gemeente... dat de overlast op het station onbeheersbaar is geworden. Het gaat om diefstal, vervuiling en agressie tegen reizigers en medewerkers... Volgens ProRail en de NS veroorzaken dakloze migranten de meeste overlast. En de autobrug in de haven van het Friese Holwert is nog steeds stuk. Het zorgde afgelopen maandag voor een hoop problemen. Toen moesten tientallen reizigers op de veerboot terug naar Ameland... omdat hun auto niet over die kapotte brug kon rijden. We konden er niet af. Ja, en rond uh, dus toen had de kapitein kennelijk overleg gehad met de burgemeester. En toen was het bericht, uh, we gaan terug, we gaan naar Ameland. En er ja. wordt voor overnachting gezorgd. Ja, dat soort verhalen zijn er nu niet meer. Er staat nog steeds een kraan om die kapotte brug te bedienen...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 Man, was jij er altijd tevreden te kijken, als jij tegen je zinger hoort? Je doet me helemaal denken aan mijn tijd dat ik bij Veronica werkte. Ja, dat was jij? Dat was ik, ja. Ja, ja, je ik eigenlijk... de draaien. Ik Charlotte draaien, ja. Was jij dat? Ik draaide overal omheen. Maar op kreeg, je de, kreeg je in de Noord geen probleem iedere keer dat draaiorgel op dat schip? Uh... Ja, joh, de mensen, die raakten ook verveeld ervan natuurlijk, hè. Ja. Ben je nou alweer met dat orgel bezig? Ja, nou ja, goed. stoppen we daar in ieder geval eens een keer een ander boek in. Ik ja. ben inmiddels <laughs> alleen nog maar... Inmiddels ben ik alleen nog maar een drankorgel. Dus ja, jongen, dit is helemaal mis met jou. Nou, goedemorgen, Charles. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. rechts van mij. Ja, rechts van jou. En, ja. en voor, links de van mij. voor de kijkers uh, <laughs> links. links. Ja, ja, ja, ja. Nou, uh, het, wordt een, uh, het wordt weer een, een heel gevarieerd programma, heb ik gehoord. Dat, dat, ho dat hoop ik. Iets met een draaier of zo, en, uh, ik weet het niet. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> nou, Wat gaan we krijgen vandaag? Uh, nou ja, pluspunt komt voorbij natuurlijk. Ja, Gerry, je hebt een hoop onderwerpen. Je voor een hoop. onderwerpen. Ik heb nog wat. Ja. Zij ja. heeft nog wat. Ja. Nou, jij hebt zelf ook nog wat, denk ik. Ja, ik heb altijd wat. Ja, dat is zo. So. <laughs> nou ja goed. Ik heb nooit zoveel in te brengen, dus uh, ik houd me bij mijn muziek. Zeggen ze tegen mij ook altijd. Je hebt ook altijd wat, hè? Haha, <laughs> hoe is dat? girls are Ach, wie niet? Leuk nummer, leuk ja, nummer. Ja, ik vind het ja. leuk dat je gitaar hebt meegenomen. Ja, moest. ik denk, weet je wat? <laughs> je weet je wat, je... dacht ik, ik zou een muziekinstrument meenemen, heb ik beloofd. En, uh, ja, je kent het, ken het ook nog, ik vind ja, het goed. leuk. Ja, dank je, dank je. Ja, ja, de ja, mensen konden ook goed. kiezen, hè. ze hebben meegedaan met de pol allemaal. En het werd of de gitaar of de doedelzak. En wie, wie, wie was die drummer? Charles Duif, dat is Ah, vrij Ja? Nee? Ja, die oude Duif. Die oude duif die ja. schijnt zelf met Edwin Rutte gespeeld te ja, hebben. Uh, ja ja ja ja ja. Rapa, rapa. ja. Een broodje poep met alleen broodje maar deze vuist op deze vuist het. Ja. ja, die ja. Ja ja. ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ik nee. niet met drums erbij hoor. Oh, dat dacht ik. Nee, Edwin Rutte drumde hè? Dus Oh, hij was drum. het hij, ja. hij drumde en dan had je ja. nog de gitaar en je had de Ja, uh, Harry Moten. Harry Moten, de grote geitenbreier was dat? Ja, ja is allemaal, Ik geloof dat dit allemaal voor mijn tijd was. Dat ik weet het niet zeker, maar het allemaal voor mijn tijd. dat was voor jouw tijd, ja. Ja, ik heb uh, helemaal niks met die tijd, ook uh, met de muziek nou, oh, oh, volgens, volgens mij, kijk, je hebt nog wel eens de herhalingen van uh, uh, uh, uh, meneer uh, Etty Rutte. De dagelijks, de, uh, dagelijks. Film van oma ja. ja. ja, Willem. Ja, he. Willem, het hij is je naamgenoot. Het he. is mijn naamgenoot is naam. ook nog. Dat is het ook, jij droomt ja. er ook nog van. Heb ik, uh, Alleen als ik zwaar... Ik, ik sprak jouw vriendin, ik sprak nee, ik. Oh, was met dat? En ze zegt, af en toe wordt hij wakker in de nacht. ja. En dan is het ineens. Uh, oma oh Willem, oma oh Willem! Ja, inderdaad, ja! En dan denkt zij dat jij haar roept. Ja. En ze heet helemaal geweldig, natuurlijk. <laughs> Nou, typisch, ja. willem, uh, typisch willem het ja, ja, ja. typisch verhalen weer allemaal. ja, ja, ja, ja, ja. ja weet wat dat is? Maar dat zijn leuke verhalen. Spreken met een krakeling in je mond, ja, best lastig. Oh, ja, ja, ja, jij stelt met deze indiane seconden. Ja, en, uh, ja met zo'n je water, weet je wel, met zo'n. Uh, oh ja, kleine hier water. Oh ja, leuk. Ja. En, ja, en, heb jij nou ook een ruzie met, uh, met Disney? Want, uh, in, in, uh... iedereen heeft ruzie, hè? Hoezo ruzie? Ja, geloof de gouverneur van van Florida. Ja. Dat is dinges toch? Wat ze necken? nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, People the clown is <ibeat> Oh, zei dat? Ja. ja, Nee, maar luister, nee, maar serieus, de gouverneur van uh, Flora heeft ruzie met de Dusi concern. Oké. Okay. Ja. En uh, die zijn in elkaar uh, gaan ze uh, juridisch te lijf op dit moment, dus ja. allerlei processen. En wat er nou precies in de hand is, weet je? Ik met weet het echt? ook niet, weet ik ook niet. Het is ah. heel vaag allemaal. Ik dacht eerst dat het over uh, die uh, nieuwe film was, weet je wel? Dat ze daar een uh, ja, donker uh, iemand voor gebruikt had, Oh, weet dat was ja, de discriminatie. Ja, okay, dacht ik hoor, uh, maar uh, ik geloof niet dat dat, dat, dat de oorzaak uh, is. Maar daar was ook heel veel opheffen over. Ben je er wel eens geweest, Gert? Ja, daar ben ik wel eens geweest, ja. Ik ook. Ja, ja. ja. leuk hoor. Vier van die parken daar. Ja, mooi, Epcot, ja. En, uh, Je weet niet wat je ziet, hè? Nou, ik weet wel wat ik zie. Disney ja. he, is allemaal... Ja, beste luisteraar, <laughs> het is weer een gesprek op hoog niveau. En... Uh, <laughs> Ik wil zo graag mijn microfoon even ja, beetje stijgen, alleen dat, dat, dat lukt dat? niet. Luister naar de uh, jongen, kust Sorry, Neem me niet kwalijk, kust naar toch. Ja. Ben jij daar wel eens geweest in, in Orlando? Nee, wel in, uh, in Euro Disney in, in Parijs. Parijs, in Parijs. ja, daar ja, ja. ben ik ook geweest. Dan niet ja. zo lang geleden. Uh, wie? Wie, wie? Uh, met wie? Oh, nee. wie? Ja, nee. nee ja. ja, nee, dat is Frans. <laughs> Ja, un petit frans, hè, Franse. Hallo, ah, hallo. Un petit peu, un petit peu. Ja, ik heb alleen de, de Franse versie gezien... en daar was ik al van onder de Ja, die druk. is ook heel mooi, ja. ja. ja. En dat, dat grote kasteel, wat er ja, is. Ja. Je wordt in één keer weer kind, hè? Ja. Ja. Heb, je, ja. Ja. heb je ook ja. dat vuurwerk daar, s'avonds, uh, beleefd? Uh, nee, want toen ik daar was... was eigenlijk in de coronatijd. Het dus was allemaal heel erg semi en heel erg afgedekt. Toen door. was het er niet, uh, ja. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Ja. Maar toen ben ik nog vier heel dagen heel, in uh, Euro Disney geweest. Maar en dan logeer je in dat park daar? Ja, al die themahotels. Nee, in Blokhut heb je daar niet. Jawel. Je hebt zo'n heel park met van die Blokhut. Nee, jongen, wat jij bedoelde, dat was een circus. Dat was een circus waar jij helemaal in de verkeerde camping zat. Verkeerde park. Verkeerde park. Ja, nee, nee, ze hebben daar Blokhut inderdaad. Want je kan kiezen waar je. kan logeren en zo ook. Ja, dat klopt. Je hebt van die themahotels, hè? Ja, ja, ja. Uh, je hebt dan van die, van die animatiefilm van, van Disney. En, ja. en aan de hand van dat is er zo'n soort bungalowpark. Ja. Helemaal in die thema. Ja. De binnenkant ja. ziet er ook echt uit mm -hmm. alsof je in die film alsof bent. Alsof je daar bent, ja. Ja. ja. Maar dat Epcot, uh, dat uh, ja, beetje ruimtevaart georiënteerd uh, ja. park. Ja. Fantastisch. Je hebt de, een attractie heet Shorin. Ik weet niet of je dat kent. Dan je, ga je in zo'n soort gommel ga je zitten. En dan vlieg je als het ware over de... Die grote brug in... in net als uh, Aladdin. De Golden Gate Bridge. Ja. San Francisco. Ja. En over skigebieden. Net als je er echt boven vliegt. Dat is ja. met 3D. Uh, ja. ja. Uh, ja. En mooi, hè? Wat ze ook in het hebben in... in ja. uh, Den Haag. Den Haag. Zijn we ze ja. bril op, toch? Nee, zo'n VR, Ja. Nee, maar je kan oh. ook zo kijken. Dan oh. zie je het ook... Uh, ja. ja. Maar als je zo kijkt, zie je het Nee, ik, ik hoor het al ik hoor het alweer. Ik ja. zal zo graag op dit soort momenten, hè, wil ik daar wel eventjes <coughs> bekendmaken, want ja. uh, die schuift drukken met de ja. microfoon. Ja, ja. Maar het lukt niet, want ik ben van de week in de Kano geweest. Oh, mag dat dan? En waar dan? waar dan? Op het water was dat? Op het water, ja. Ja. ook toevallig. En ik uh, ja, ben, ben, ben een, een zeer gemotiveerde kanomaatje, ben ik uh, naar, richting Overveen gegaan. En wat voor maat kano was dat? Vijf uh, meter 18. Was die. <laughs> ja, dat was wel leuk. Maar maatjes, Overveen toch? binnendoor, ik was daar nog nooit geweest joh. Oké. Okay. Het was erg, een heel erg mooi, uh, mooi stukje om te varen, mooie natuur. Ja. En uh, alleen het uh, nadeel daarvan is uh, ja, uh, ik, ik was er ook niet jonger op. Dus uh, de spierpijn. Ja, oh. echt waar. Ja. Oh, ja, dat is naar. Ja, ach. Maar ben je Amerikanen wel eens naar Groenendaal gevraagd? <tie> uh, ja, maar daar, toen ging ik over de snelweg. <laughs> Hij had hem op, boven op de auto. Ik vind die word niet gewoon <laughs> daar, hebben we, daar hebben we mijn grootmoeder ook eens meegenomen naar nou, Frankrijk. Oh, in zo'n zo'n kind ding. Daar heb je toch ook een reclame ja, van gehad? Je had, had geen kind, dan. Nee. Het mag nee. op verder helemaal niks kosten met jou en de familie, hè? Nee. Een stukje muziek, Marije. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.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 darkness every day Ain't no sunshine when she's gone It's This house just ain't no home Anytime she goes away Ja, met Winners uh, zijn we aangekomen bij uh, het eerste. Uh, ja, hoe noemen we dat? Het eerste, eerste het pluspunt van de uitzending. Het pluspunt, ja, dat is op zich het pluspunt eerste pluspunt. pluspunt plus, uh, Gerry. Ja. Jij gaat ons nou, uh, van ja. alles vertellen over hele spannende dingen. die uh, allemaal gaan plaatsvinden hier ja. in de, onze gemeente. Nou, ja, onze gemeente. Uh, de, gemeente de, de, Zandvoort. Zandvoort, de gemeente, de Zandvoortse gemeente, te weten, pluspunt. Ja, vertel. Toch? Ja. Nou, dat is een heel leuk programma wat ze hebben dat gaat uh, starten. Uh, en dat heet uh, Lang leven de kunst. Lang leven de kunst. Ja, lang leven de kunst. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, je gaat ons geen kunstje flikken morgen. Nee, nee. nee. nee okay. maar dat is, dus, uh, dat is een reeks. Uh, ja. En dat is verdeeld in 20 weken. Vijf blokken op dinsdag en een blok op donderdag. Mm -hmm. En dat is van 13 juni tot ja. en met 24 oktober. Van 1 tot 5. En het leuke is dat je dus uh, verschillende bl uh, blokken hebt. Mosaïek een improvisatietoneel... Uh, glasfusing... Fusing, fusing, nou, ja, want, want ik denk bij kunst altijd... Uh, aan voorwerpen en schilderen. Nee, maar alles is, ja. alles is kunst, zeg maar. Ja, nee, ook theater. Dus. Ja, toch? Als je goed koffie kan zetten, is dat toch ook kunst? Zeg maar? Dat is, ja, is een hele kunst, ja. Ja. nou kunst, nou, Een collega hè? van mij die kan die cursus wel gebruiken. Oh, jawel, jawel, jawel. jawel. <laughs> <laughs> Boetseren zit erbij. Ah, okay. En schilderen. Dus dat zijn vijf ja. componenten. En ja, dat dat ja. kun je dan allemaal leren. Hey, maar uh, ja. ook theater... Ja, theater, ja. Dat is dus improvisatietoneel... door ons aller Fred Rozenhart. Nou ja, ja, dat ken ja, ken jij ook ja, wel, ja, hè? Ja, tuurlijk. En en die ik, is hartstikke ja, leuk. Hij is op die het, gaat dat uh, doen. Ja. En hij, hij zegt dan... hij laat u uh, proeven aan toneelspelen... en wat het effect is op ieder mens... improvisatie en emotie delen werk... verbindend, bevrijdend en geeft zelfvertrouwen. Ja. Dat is ook zo, hè? Is dat niet ja. uit, uit, uit, uit die volle levende kunst? Ja. Ja, staat op de voorkant. Ik zie het. Nou... Ik heb goede ogen. Ja. Maar het is dus ja. wel leuk. Want het is, dan leer je dus vijf dingen eigenlijk. Mm -hmm. hè, met kunst. Maar dit kost 50 euro. Dat is op zich wel best wel veel. Voor een, voor een, een, een, een iets van... Een, voor ja, maar pluskunst. 50 euro. Dat is een, dat, een aantal dagen. Het misschien. is uh, dus elke, elke week. Elke dinsdag. Ja. En, en het maar... duurt wel van juni tot en met oktober. Dus het is best wel een lange periode. Maar is het inclusief, uh, inclusief alles? Of ja, komt inclusief er nog wel bij? Alles, ja. De uh, het is inclusief materialen. Ja. En mocht er een eigen bijdrage bezwaarlijk zijn... Dan, dan, dan kun je altijd daarover praten. Misschien dat mensen het wel willen... maar misschien het geld er niet helemaal voor hebben. Maar je hebt dus ook een Zandvoortpas in Zandvoort. Ja. Voor mensen die dus niet zoveel geld hebben te besteden. Uh -huh. En dan kun je dus 25 euro... Kijk, dan is het de helft. Ja, ja. Dus dat scheelt ook weer natuurlijk. En, en waar vind je die... Uh, uh, dat is bij... Uh, bij uh, uh, in, uh, Louis Davids bij uh, de Blauwe Tram. Oh, bij de Blauwe Tram. Ja. Okay. ja, ja. Dus dat zijn twintig weken. Twintig ja. weken voor vijftig euro. En dan leer je vijf... Verschillende soorten van kunst. Hey, en maar dat wel wordt... altijd dezelfde locatie? Altijd ja, de... altijd dezelfde locatie. En dan wordt mozaïek door Annemarie Sibrandi gedaan. Dat is mm -hmm. iemand die er heel veel van weet. Het improvisatietoneel door, door Fred natuurlijk. Glasfusing door Ellen Kuil. Nou, Ellen Kuyl ken je natuurlijk ook wel uit Zandvoort. Die heeft mm -hmm. haar eigen smeder, smederij in Zandvoort... waar zij zelf allerlei mooie glasdingen maakt. Juwe, uh, weet het, uh, uh, uh, sieraden, prachtige voorwerpen dat doet ze ook al heel lang... Uh, boetseren wordt door Carina Tand gedaan. En schilderen door onze corra, cor, weet het, uh, Donna Corbani. Die ken je ja. ook wel. Ja, maar ja. ik kan me voorstellen... als je dus uh, wil schilderen heb je doek ja. nodig. Ja. Je hebt uh, percelen nodig, je hebt verf nodig Het uh, wordt allemaal aangeleverd. Het zit allemaal zit inclusief. Allemaal, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het 50 ja. euro moet kosten. Ja, want... Ja, als je kijkt wat je ervoor leuk. krijgt... dan denk ja. ik van ja, het is toch wel ja. rijkend. Ja, en zeker als het ook toch, uh, tot oktober duurt. Ja, Dan, nou, dus, dus je leert dus echt van alle die vijf onderwerpen... ga je toch echt wel een beetje de begindingen uh, ja. hey, G, <laughs> Wat moeten de, me, de mensen doen om zich aan te melden? Dan kunnen ze zich aanmelden via pluspunt... Uh, uh, via uh, 023 uh, uh, 5740330. Dat is dus de, de balie en de... Van pluspunten. Ja. En daar ja, kun je zich aanmelden. Uh, maar ze kunnen ook de, de, de site. De site, natuurlijk. Hè? Dat is misschien ja, handig. De pluspunten ja. kun je aanmelden. Ja. Um, ik denk dat er nog plaatsen zijn. Er hebben zich al mensen aangegeven, maar ik geloof, er zijn nog plekken vrij. Ja. Nou ja, het is, uh, het is al snel, zo in twee weken. Hè? Over uh, nou zeg maar elf, ja, dagen, elf ja. dagen nog. Ja. En dan, uh, maar het is leuk, ik vind het een heel leuk. Uh, ik heb ooit ook Eigenlijk... een workshop gedaan bij de blauwe tram. Een tijdje geleden. Van de, die werd toen gegeven door Hans Klok. Dus die goochelaar Nee, mee. die heeft nooit haar Ja, een ja workshop nee, nee, nee. Gehad. nee, dat is echt waar. En die heeft mij dus laten, uh, die heeft mij dus geleerd om bijvoorbeeld een dame weg te toveren. Dat is nu drie jaar geleden en ze is, dus is nog niet terug. Weg. Ja. Ja, jouw verhaal even onderbreken. want het ja. nummer is afgelopen. Ik kan het zo even van de luisteraars ook vertellen. Ik, ik, ik, was, ik zat tussen de hoelingen in Alkmaar... Met, met die wedstrijd West Ham United... Uh, tegen AZ. En, uh, wat in het stadion ergens geëscaleerd. Ge Daar was ik niet bij... En overdag. Nou, ik vertel het straks wel eventjes. We vertel het straks wel, uh, ja, ja, want je valt er nu midden in. Een, ja, precies. En ik kan je wel vertellen: midden in een groep Hoeligers vallen is niet fijn. Dat nee. is niet fijn. Maar, maar ze hebben mij goed behandeld. Ja, ja maar jij bent, geen, jij bent geen supporter, denk ik ook. Dus dan. Vallen nee. ze je ook, denk ik, niet lastig? Dat zien ze misschien ook wel? Nou ja, ze, ja, kijk, als die jongens uh, drank op hebben... en ze worden boldadig, vallen ze iedereen lastig. Echt, echt waar, ja? Nou ja, echt mensen die op rel uit zijn wel. Ja, en als, okay, je, ja, als je journalist ja. bent... als je met een mobieltje loopt, dat is heel ja, gek... Ja. dan dat vinden ze heel gewoon dat je foto's maakt met je mobieltje. Maar, maar loop jij met een pro ja, camera... dan ben je ineens bedreigend en Ja, maar dat komt omdat... Dat, kijk, als mensen niet op de foto willen... en ik heb het al een keer gezien bij jou... Ja. je hebt altijd een telelens erop zitten... en dan ga je die mensen die ga je dus slaan met die telelens. Ja, dat moet je niet doen. Ja, maar dat, dat, dat vragen ze af en toe om. Weet je... Ik, ik pak die camera gewoon af... en ik geef ja. die tambourijn. Misschien lukt dat wel. Ja. De birds. Ja, birds. Ja, leuk. Birds. Het zijn geen birds met een i, hè? het zijn birds met een y. Hè? Ja, dat klopt. En Eigenlijk betekent... moeten ze zeggen birds. Ja, maar wat betekent dat birds met een y nou, weet je dat? Daar maken wij een prijsvraag van. Oh, dat kunnen we doen. Dat kunnen we doen. Ja, ja. Doen. dat is een goede. De prijsvraag. De prijsvraag. <laughs> ja. Nou, ja, stel de vraag dat maar. Bep, maar een, dat was Bep. Dat was Bep, ja. Ja. ja. ja. ja. Hey, nou, maar, maar de birds... Uh, met een, met, weet jij het, Gernie? Nee, ik weet het nee, niet. Je mag nee, het ook niet verklappen. Nee, ik weet het echt niet. Wat moeten de luisteraars doen, Willem? Moet jij het nou... Jij nou jij gewoon hebt het. één ding, een goede antwoord geven. Ja. De mag de mafie, de berichtgeving. Ze mogen ook bellen, natuurlijk. Ja. Weet jij het wel, dan? Ja, natuurlijk. Oh, jij zal het niet weten. Um, ze mogen ook bellen, hè. 023-nummer. Even kijken de website. Uh, www.zm-live.nl en er staat een telefoonnummer op, ja. daar bel je dat nummer. En uh, ja, wat is de prijs eigenlijk? Dat een keertje. Uh, maar een keer is, want ik krijg ook wel eens mogen, mogen ze een keer hier in de studio Nou, dat wil ik dus net zeggen. Ja. Ja. ja. En uh, dan, dan worden ze in het zonnetje gezet? Dan worden ze in het zonnetje gezet, onder genot van een, een kopje koffie. En eventueel, als ze er nog niet op zijn, de krakelingetjes. De krakelingetjes. De krakeling van Gerry, ja. Ja, dat wordt een koekje van de meeste ja, koekje. U wilt niet weten, luisteraar, wat wij, wat, wat wij hier verwend worden. Ja, maar wat niet werkelijk, dat is, dat is, dat is niet gewend. Ik kom hier binnen met 100 kilo en ik ga naar buiten met 106 kilo. Ja, ik, ja. ik zeg zo, laat die stoel staan, zeg ik tegen je. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar goed, uh, oké, okay, maak er maar een prijsvraag van. Dus maar, waarom staat er een Y in een. Uh, de, de, birds. de birds. En wat betekent het? En wat betekent, wat betekent, het? betekent het? En dat willen ja. we graag weten, natuurlijk. Ja. Ja. Wat we ook graag willen weten, is: uh, god, we hebben pluspunten in huis, maar is er nog wat? Ja, ja, ja. ja. Ik heb nog iets, uh, ja, dat is uh, de valpreventie. Cursus valpreventie. Ik heb het al eerder ook in deze, in deze uitzending gezet, uh, gezegd. Komt steeds weer voor. Blijf vitaal, vermijd vallen. Mensen vallen en als. Mensen op, op, la, op oudere leeftijd vallen, ja. dan is het vaak vitaal hè, ook. Hè, dan breken ze iets en ja. dan, uh, ja, dan komen ze er vaak niet meer uh, bovenop. Hè, ook. Uh, ja, ik heb al gehoord inderdaad dat mensen met bijvoorbeeld gebroken heupen. Ja, wordt heel Ook, heel er, ook veel ineens door. overlijden. Maar, ja. uh, nou, uit... dan hebben ze vaak ook wel onderliggend, uh, onderliggende kwaaltjes, kwaaltjes dan. Ja, nee, uh, maar waarom zo'n breuk daar dan nou voor zorgt dat er iemand. Dat je heel vaak, hè? Ja, ja. Ik weet het ook uh, dat kan. Nee. Ja. Nou ja, in ieder geval... Maar, uh, ja. uh, Joe Biden belde vanmorgen. Oh. Maar die is ook gevallen. Is die ook gevallen? Ja, dat was de morgen op televisie. Ja. Ja. Die viel over een zandzak tijdens een, uh, een toespraak. Of na een toespraak. Maar waarom wacht er een zandzak dan? Ja, weet, Zandzakken voor de deur, mensen. Of water misschien? Je ja. weet het niet. Nee, maar, het is... maar hij viel echt daarover. Ja, en, hij ja, hier... ja, en ja. toen liet ze ook nog veel momenten zien. In het van, van die trappen. Van die ja. trappen van vliegtuig. Maar ook op het podium, hij is die ook een, wel meerdere keren. Ook, uh... Maar ik zelf, dat is, dat is een... <coughs> oh, weer geen geintje dit hoor. Dus, uh, ja. Ik denk wel, die duiven is nooit serieus. Maar... Ik heb zelf uh, uh, af en toe last van bewegingsduizeligheid. Ken je dat? Ja, dat ken ik ook wel, ja. ja, ja. Uh, dat, dat is, dat... Als je te vlug opstaat of zo. Ja, nou ja, als je als je, uh, je hoofd in een bepaalde richting beweegt, kan het ook gebeuren. Ja. <kijf> en het heeft ermee te maken dat je dan in je gehoorgang uh, heb je dan een soort gruis Ja, want hier is in je oor zit een evenwicht, hè? Ja, er ja. zitten evenwichtskanaaltjes en dat zijn een aantal buisjes. En daar kan gruis in zitten. En dat gruis soort zit dan op een verkeerde plek. Oh, en dat veroorzaakt En dat, dat veroorzaakt dan? die duizeligheid. Maar ik, ik, ik had dat van de week, joh, nou, ik doos mijn bed niet uit, jongen Echt alle, waar? De kamer tolde alle kanten op, <laughs> En wat kun je daaraan doen? Ja, je moet... Je moet uh, uh, Oefeningen, hè? Geloof, een, hè? Een, ja, je hebt een bepaald... Er staat een filmpje op YouTube, dus het gaat erover. Dan moet, moet u maar googlen op bewegingsduizendigheid, als u daar last van heeft. Ja. En uh, ik geloof dat het de Apple-beweging uh, is die je dan moet doen. Dan moet je een stapel handdoeken uh, op je matras leggen. En dan ga je met je rug op die handdoek liggen. Ja, op die stapel liggen. En dan met je hoofd naar achteren, dus, dus in een knik naar achteren. Ja. En uh, de kant waar de duizeligheid begint, want dat merk je wel. Uh, of als je naar rechts of naar links kijkt en waar dan die duizeligheid begint. Dan ga je met je hoofd naartoe uh, hangen, zeg maar, een tijdje. Ja. dan hou je 30 seconden vol. En als je dan die duizeligheid trekken, dan heb je een grote kans dat daarmee de kwaal weg is. Ja, maar het komt wel vaak weer terug. Dat is wel zo. Dus Als dat kruis dat... blijft gewoon ja, in, de, in die, ja. ja, ja. Dus ja, dus dat heet bewegingsduizeligheid. Als u wil, wil weten uh, uh, uh, over die app die uh, ja. oefening die, dan moet u echt even googelen op bewegingsduidelijkheid. Nou, heb ik ook eens een serieuzere zaak doen. Nou, het is wel heel, het is wel heel, heel belangrijk, ja. Ik zal er duizend geworden. Ja, ja, ja, ja je, je staat meteen al door. Ik als een als een bom. Maar heeft het ja. met leeftijd te maken misschien ook? Nou, ja, dat. dat nee, is dat nee. kan van alle, ja. alle leeftijden? Ja. Nou, ik denk wel. Nou, ik denk wel dat het. Uh, ik heb het vroeger nooit. Nou, ik weet dat mijn oma had vroeger ook evenwichtstoornis. Ja, maar je hebt het over een oma. Een oma, een nou, oma een... Mijn ja, mijn, als kind dacht we evenwichtstoornis. Ja, oma heeft evenwichtstoornis. Oh, ja, maar je, je oma was toen nog ook wat jonger. Nee, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik was kind, nee. misschien was ze wel 50, dat weet ik eigenlijk nou, niet. Nou, dat nog jong, het was mijn oma. oma gewoon. Dat is ja, nog een jonge oma, niet. toch? 50. Ja. 50, 50 ja. is geen oma. Maar dat weet ik niet, want ik was kind dat is natuurlijk. is mijn oma is mijn tante. Tante. Oh, het kan ook geen tante. Nee, tante. nee het, was, het was mijn oma. Ja. Ja. Maar zij was ook doof. Ze had een ja. gehoorapparaat. Zeg Ja, ik ja. ja, ja, kan me nog niet herinneren ja, dat ja, ik ja, met mijn eerste meisje thuis kwam. Ja. ja toen ze zei mijn vader, waar kom je nou mee aan? Ze heeft een bochel. Ze, een bochel? Ze heeft een bochel. Ze, ze schreeuwt, waar kom je nou mee aan? Ik zei nou, praat maar niet zo zachtjes, pa, want ze is nog doof ook. She packed my bags last night, pre-flight. Like. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high.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 Gonna be lost long, on long time, till touchdown brings me round and get to high Jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, we hadden het daar net over, over doof zijn en zo en, en, en blind zijn en weet ik het ja. allemaal. En de ja, en duizeligheid hè? hadden maar, we ook en, al. Ja, we nog even iets vertellen over een, over een uh, dove drummer en, en een blinde uh, organist. Een blinde organist? En een dove drummer, die zaten op een bruiloft en die zouden daar de, die avond de, de muziek verzorgen. Toen zegt op een gegeven moment uh, die blinde organist, uh, dansen de mensen al... Toen zegt die dove hoezo zijn we al begonnen hoor. <tie> volgens mij iemand onder de knop zitten, dacht ik. Onder de knop? Wat leuk. Dat okay. weet ik niet. Hallo? Hallo? Dag Sinterklaas. Spreek met Sinterklaas? Nee, nee, nee, nee. Met de assistente van Sinterklaas. Nou, weer een van Dokter van de Ploeg. Ja. Nou, hè? ja, goedemorgen. Petra. Goedemorgen allemaal in de studio. Ja, wat gezellig dat je er bent, Petra. Ja, vond het ook wel leuk. Ik hoor ja, het ja. niet. Ja. Jij hoorde het niet? Nee. Waarom hoor jij het niet? Weet ik? Wat heb je nu weer stuk gemaakt? Doet je nog nee. niet, Gerry? Hoor, hoor je, je ik... mij wel? Petra, Ger... Ik hoor jou wel, maar ik hoor, ik hoor je niet. Petra niet. Dat meen je niet. Nee. Dat, meen je niet. dat kan bijna niet. Petra, zeg nog eens wat. Ja, ik zeg nog nee. eens wat. Hé, hey, Gerry, hoor je me niet? Nee, Gerrie, nee, Gerrie, nee. Gerrie, hoort hoor je niet? Nee, nou ja, maar... maar uh, uh, ik luister wel mee. Gerry denkt dat jij Frans praat. En dan uh, kan, uh, kan ze niet vertalen. Nee, nee, het nee. je... is Fries. of oh, Fries. Oh, oh, Fries. Wacht, ik heb hem aangeraakt. Oh, oh, ja. Nou. Oh, ja, Gerry Ger Ger is zo technisch een doos Beccano. <laughs> ja, maar dat geeft niet. Het werkt. Hey, Petra, maar ja. jij gaat ons vertellen wat, uh, wat er mm. aan de hand is met de beurs? Nou ja, ik, uh, ik, ik denk dat, uh, dat ik het weet. Nou ja, wij, wij vol verwachting klopt ons hart. Ja. We hebben hier een expert staan, die heet Willem Bruis. En, en die, die weet alles van de beurs. Want de zat erin en, en, en, en uh, achterleef zat erin. De achterleef zat erin. Ja, de Cosby. En Cosby. wie speelt er dan nou tamborijn? Uh, tamborijn, dat, dat was, was die, de kleine man in Bloemendaal. hoort hij ook weer? Duif. O oh, ja. Ja. Nou, ja. ja, Peter, we zijn benieuwd. Je mag het zeggen. Nou, uh, nou daar komt hij. Oh jee. Uh, de, gro de groep heette eerst de Jet -set. En uh, later werd het de beurt met een, uh, met, een uh, met een nou ja, een Griekse ei noemen wij dat hier in uh, in Friesland. <laughs> ja, Griekse, Griekse ei. Is anders geloof ik. Nee, en dat y is epsilon. <coughs> nee, epsilon. Ja, zo zeggen ze hier in Zand voor een epsilon. Ik heb er nog nooit van gehoord. Epsilon. Ja. Ja, maar hetzelfde. En hetzelfde. Uh, maar beurt in het met een e dat uh, dat is in het Engels ook chick. En dat wouden ze niet. Dus daarom hebben ze het met de Griekse ei gedaan, of met een Y. En uh, dat verwees ook een beetje naar de Beatles. Want de Beatles die hadden namelijk uh, een Beetle, dat is ook een dier. Keizer of zo Ja, ja. een ja. beetje uh, de, de naam anders gemaakt, Beetle. Mm -hmm. En uh, volgens, uh, volgens mijn. Uh, uh, even kijken, is het, is de, zijn de, de Birds, nou zou ik het weer over de Beatles hebben, uh, zijn de Birds ook uh, dat het een beetje te maken heeft met een luchtvaartpionier, Henry Bird. Ja, dat is u te geloven. Is het ja. goed in? Is ja, dan ja, vraag of die goed is. Ik, ik, ik schiet gewoon helemaal vol. Dat, je bent uh, helemaal stil daarvan. Ik, ja. ben helemaal, ik ben helemaal stil. Maar ja, neem nou, me niet kwalijk. Maar het is wel... Eh. Nou, Wim, Wim, Wim die schiet niet zo snel vol. Nee, alleen heeft vier koeken op. Dan de, is hij wel uh, hard ja. vol. We gaan ze even vragen wat ja. de mensen ervan vinden eigenlijk. Ja. Ja. ja, heel goed. Heel goed, Petra. Heel goed. Nou, ja, en, ja, de prijs. Uh, nou. ja, zou je het een keer leuk vinden om, om uh, gewoon eens een, keer een uitzending mee te maken? En mee te presenteren. En voor de koffie te zorgen. En wat lekkers erbij natuurlijk. Dan dus zeg ik ja. zelf te denken aan dokometjes. Kleine, Frieske dokometjes. Van die, van die, van die dokomerkoekjes. Als er wat slag hem of dit? Okay. Ja. Als er wat slag ja. <laughs> Maar uh, je hebt het goed. Je hebt het hartstikke goed. En er zijn een, ja. een heleboel uh, inzendingen zijn er binnen gekomen. Ja, dat is geweldig. Super, super. En ja, uh, ja je bent, uh, bent cfm-waardig, zeg maar. Nou, toch? Ik heb netjes gezegd, helemaal he? toch, Helemaal top. Dank jullie wel. Ik word er gelegen van. Ja, nou ja, ja, we zien het. Wat een rode, wat een rode kleur op je, ik, op je gezicht. Jij ja, ja, ziet er niet, want er staat een camera op je. Ja. En wij zien dat natuurlijk. Jij zit ons te bekijken, maar wij bekijken jou ook natuurlijk. Ja. Oh jee. Ja, nee, maar uh, dan moet ik een keertje afspreken dan, hè? meneer wanneer... Uh, nou, het uh, lijkt me hartstikke leuk om, uh, om, om bij jullie een keer uh, in de studio te, te zijn. Ja. Nou, ik kan je vertellen, ik doe het één keer in de twee weken. Nou, de lol gaat er wel een beetje af, hoor. Uh, ja. Nee, dat was een grapje dat was een grapje dat was een grapje nou, in ieder geval, dankjewel voor het, uh, ja, voor, voor het meedoen en zo. En uh, wij uh, nemen nog contact met je op. Nou, goed zo. Dankjewel. Dankjewel, ontschengen. Hoi, Petra. Dag, hoi, Peter. hoi, wel Met het maken van het programma. Hoi, hoi. Dag. Hoi. As far as my eyes can see Je hebt mijn sax zou uh, willen, maar mooi hè? Nou ja, ik zag het niet echt veel Het was de muziek. tijd dat ik mijn sax uh, nog uh, stellen elke dag. Dat jij wat? In de koperpoets zet Ik heb elke dag in de koperpoets, mijn saxofoon. Je saxofoon? Ja, ja. Het is een mooi instrument ja. trouwens. Ja, de zeker. Saxofoon, hè? Ik heb ja. uh, altijd dien... als wens gehad om. Er, um, um, uh, om het te leren. Ja, ja echt? Nog steeds. Ja, mooi sax of zo. Of, Hé, uh, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Hey, Geddy, ja. pluspunt. Ja ja ja, ja, ja, ja. We kunnen onder, we heel we ja. Oh. nog We hebben nog, we hebben nog, we Twee minuten 34. Nou, okay. Oh ja, nou, de, um, uh, er is bij, in de Blauwe Tram ook de Eetclub, hè? Eetclub Rabbel. Sinds kort zit daar. Rabbel, dat is vroeger een uh, ja. lunchroom van, uh, in Zandvoort. Kerkplein. Kerkplein. Ja, het, en hij zit uh, nu in vora. de blauwe tram. Daar ja. heb je ook een, een, een eetgelegenheid en dingen. Daar is hij ingegaan. Ja. En die, uh, hij verzorgt dus op elke dinsdag... een warme, verse drie gangen maaltijd. Maar dan moet je je van tevoren je wel aanmelden. Mm -hmm. En uh, dat kost maar uh, 11,75. Een drie gangen menu. Dat is Zo. hartstikke goed, ja. Je moet je daar wel voor aan, uh, aanmelden. Via uh, 023 uh, 304 0700. En um, het is op dinsdag tussen 12 en half 2. Oh, en dan tussen... kun je je gewoon... Als jij zegt van ik wil dat... Uh, dan kun je je gewoon voor aanmelden. Maar dat is dan uh, voor mensen die tussen de midden meten. Maar, maar oudere mensen die eten vaak warm hè, tussen de middag. Ja. Het, is lopen, het, het, het, is, het lijkt Nog me leuker dan een lopend buffet. Ik heb het er één keer gedaan. Ik ben een week onderweg geweest. Wat? Om warm? Nee. nee het het lopend over. buffet. Ja, ja, je kon er niet bij benen Ik wilde er he. niet bij. Nee, nee. Nee, nee. nee. Maar dit is geen lopend buffet. Het is gewoon... Je gaat zitten en je, krijg, en je kan dus opgeven wat... Het is een keuzemenu ook. Ja. Hè, dus je kan kiezen of je vlees of vis... Of weet ik het allemaal. En dat moet online en, ook weer? Online? Mm. Ja, je kan via uh, uh, de Bali, de blauwe tram van Pluspuntzantwoord. Maar je kan het gewoon op de, op de site van wordt allemaal terugvinden. Wat krijg Want jij nou kan iedere kan keer dat jij het woord Pluspunt gebruikt? Krijg je daar een vergoeding voor? Ja, daar krijg ik een vergoeding ja, voor, maar ik ga ik niet al. vertellen wat... Uh, nee, nee, nee, nee, maar het gaat om Pluspunt. Ja. Heb <hijf> je die <Baserati's> <hijf> niet? <hijf> <Nee. waarom komt? hijf> ik heb ja, niet ja, ja, ja. <hijf> <nu> eens rijbewijs. <hijf> nee, <hijf> nee, dat is ook wel bizar. <hijf> maar, ik heb gewoon uh, een fiets. Maar, maar Ik wil je niet pressen, maar je hebt nog 42 seconden van, en dan gaan wij journaal er even inzetten. Want nee, maar die man, is die man was, zit al in zijn hockey. Er, waar? Je bent voor de Hij moet nog even wachten. Ja. Ja. Maar ik zie de foto weer, hoe gezellig die mensen daar lekker zitten te eten met z'n ja, allen. Ja. En het wordt uitgeserveerd en zo. Nou, voor 11,75 drie gangen. Is geen geld, dat is ja. echt niks, hè? Nee. nee dat, dat uh, inclusief koffie? of? Uh, ja, uh, ja, drie gangen. Dus voorgerecht, hoofdgerecht. We hebben een gerecht. zaal. Waarom moeten die mensen in de gang zitten? Ik begrijp dat niet. Nee, die zitten in de zaal, de grote zaal. Jij zet drie gangen. Ja, dat is een gang is een, een gerecht. Oh, dat is geen ruimte? Nee. Nee, nee. <tie> Oké, okay, goed. Nou, weet je, we zetten. Ja, dat we halen die dus, man. Uh... Kom maar, kom maar, kom maar. Ja. kom maar. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11